3 uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Griekenland is akkoord met een nieuw pakket bezuinigingen in ruil... voor miljardensteun door Europa en het Internationaal Monetair Fonds. Dat heeft president Draghi van de Europese Centrale Bank... zojuist gezegd op een persconferentie. Er zijn nog geen details bekend. Griekenland heeft voor 20 maart veel geld nodig... omdat het land dan schulden moet aflossen. De Europese ministers van Financiën vergaderen vanavond in Brussel... over de problemen in Griekenland. De financiële markten worden opgelucht gereageerd op het Grieks akkoord. De aandelenkoersen stijgen. Op 96 boerderijen is tot nu toe het Schmallenberg-virus aangetroffen. Dat heeft staatssecretaris Bleker meegedeeld. Twee weken geleden stond de teller nog op 476. Op 450 boerderijen zijn verschijnselen geconstateerd... die kunnen wijzen op aanwezigheid van het virus. 91 bedrijven zijn nog in onderzoek. De ziekte veroorzaakt misvormde en dode jongen. Volgens Bleker is de kans dat mensen besmet raken buitengewoon gering. Technisch directeur Danny Blind en algemeen directeur Martin Sturkenboom... vertrekken per direct bij Ajax. Ze zien voor zichzelf geen toekomst meer bij de club. Sportverslaggever Arno Vermeulen. De mensen met wie ze wilden samenwerken, die zijn eigenlijk weg of gaan weg. Uh, beide wilden gaan werken met Louis van Gaal. Die gaat niet naar Ajax en de raad van commissarissen staat op het punt... om te vertrekken bij Ajax. Dus werd hun positie wel heel eenzaam. Dat was voor beide eigenlijk een onmogelijke situatie... om nog goed te kunnen functioneren. De Spaanse onderzoeksrechter Carthon wordt voor elf jaar uit zijn ambt gezet. Het Hoge Rechtshof heeft hem veroordeeld voor het illegaal afluisteren van advocaten. Carthon heeft tegenover het Hoge Rechtshof erkend dat hij microfoons in spreekcellen liet installeren, maar zou dat hebben gedaan om meer misdrijven te voorkomen. Carthon werd in 1998 wereldberoemd toen hij een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Chileense oud dictator Pinochet. Tegen Carthon lopen nog twee strafzaken. Ook in die zaken kan hij uit zijn rechtelijke macht worden ontheven. De A10 in Amsterdam-Zuid komt onder de grond te liggen. Het gebeurt hoogte van, ter hoogte van het station Amsterdam-Zuid. Minister Schulz heeft daarover afspraken gemaakt... met de gemeente Amsterdam, de stadsregio en de provincie Noord-Holland. Over dit project wordt al jaren gesproken. De A10 komt niet alleen in een tunnel, maar de weg wordt ook verbreed. Verder wordt het station Amsterdam-Zuid uitgebreid en gemoderniseerd. Het krijgt bredere perrons voor de treinen en meer perrons voor trams. Het hele project kost 1,4 miljard euro. Daarvan neemt het Rijk een kleine miljard voor zijn rekening. De bouw moet in in 2015 beginnen. FC Emmen blijft bestaan. Er zijn tien sponsors gevonden die elk 50.000 euro willen investeren in de voetbalclub. Dat geld is dus nodig om openstaande schulden af te lossen. Tot vanmiddag was het nog onzeker of de club uit de Jupiler League gered zou kunnen worden. Nu het geld binnen is, moet de KNVB nog groen licht geven. Het weer bewolkt en soms wat lichte neerslag. Temperatuur in het westen net boven nul. In het binnenland blijft het vriezen. Morgen en ook zaterdag zonnig en droog. Met matig tot strenge vorst in de nacht.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Straks gaat filosoof Evert-Jan Ouweneel in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Evert-Jan, welkom. Waarover wil jij het hebben? Ja. We gaan een appeltje schillen met Wouter Rutte van de NVPI. Dat is de Nederlandse branchevereniging van de entertainmentindustrie. En het gaat over ACTA, dat is een nieuw omstreden internationaal verdrag... dat piraterij op het internet moet tegengaan. Uh, dat... dat klinkt heel mooi, piraterij tegengaan. Ja, dat klinkt prachtig, maar, maar... de vraag is even ten koste van wat. Uh, uh, het, de consequentie van dat verdrag zou kunnen zijn... dat de overheid al het uh, internetverkeer kan controleren. Nou, uh, dat is dan het einde van de, de privacy op het internet. En uh, de vraag is eventjes, hoe ver wil nou zo'n zo branchevereniging gaan hierin? En uh, volgens mij gaan ze te ver. Oké, okay, goed. Dat straks. Maar eerst het gedwongen vertrek van een dictator. Euforie in Egypte, wat men niet voor mogelijk had gehouden, gebeurde toch. President Mubarak was afgetreden. En zaterdag is dat precies een jaar geleden. Wat is er nog over van die euforie van toen? Daarover is de gast, de Nederlandse Egyptenaar Akram Schauki. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Jij was vorig jaar in Egypte op dat belangrijke moment. En je hebt een fragment meegenomen dat volgens jou heel veel zegt over de veranderingen in Egypte sinds de val van Mubarak. Laten we daar even naar luisteren. Heya! Akram, wat horen wij hier? Want wij kunnen het niet verstaan. <laughs> Dit is een oproep uh, tot gebed, maar niet in de moskee, maar binnen het uh, parlement. Dus een uh, kamerlid van een, uh, een salavistische uh, groep. Die, uh, die houdt gewoon het oproep tot gebed binnen in het parlement. En is dat een incident of staat dat voor een bredere ontwikkeling? Ja, het staat uh, absoluut voor een bredere ontwikkeling. Het zijn mensen die, uh, die nooit vroeger de, de, aan, aan het woord kwamen... en opeens in plaats van vervolgd en in de gevangenis... staan nu in de Tweede Kamer, bij wijze van spreken. Stel je voor dat we in de, hier in de Tweede Kamer iemand gaat staan... van jongens, uh, we vieren vandaag de avondmaal... Ja, dat zou wel een merkwaardige situatie zijn. <laughs> ja. Dit is een voorbeeld. Je had ja. al, jij zag ook andere dingen nog op de Klopt. Egyptische televisie. Wat heb je daar gezien? Nou, de, een van de merkwaardig verander ik ook. Dat deze mensen komen ook aan het, aan het woord voor de eerste keer. Maar um, ze mogen natuurlijk geen vrouwen zien. Dus ze willen wel met een, een vrouwelijk uh, zeg Maar maar ze mogen haar niet zien. Dus nee. je ziet op de televisiebelden dat ze staat achter een scherm. En dat mag wel. Dus Iemand, stel ik interview jou, daar jou, dan ja. staat er tussen onze een scherm. Ja. ja. Oké, okay, dat is op zich wel inderdaad <laughs> Bijzonder. Jij hoort zelf tot de christelijke minderheid in Egypte. In hoeverre ja. kleurt dat jouw blik op dit soort ontwikkelingen? Nou, ik zie uh, dat verandering heb ik al uh, zien komen een jaar geleden. En uh, het is nog niet duidelijk waar het naartoe gaat. Je ziet wel dat ze hun uh, 70% nu gaan vormen van de, uh, uh, uh, van de politiek in het land waar dit naartoe gaat beëindigen, ik maak me nog steeds een grote zorg erover. Ja, en dat zijn dus de moslimbroeders samen met de salafisten. Met de salafisten ja. Die hebben 70% van de stemmen gehaald ja, bij de verkiezingen. Klopt. Ja, Nou, Een jaar geleden maakte jij samen met onze verslaggever Richard Groeneboom... een reportage in jouw geboortestad El Faoum. En dat was het moment dat Mubarak had aangekondigd dat hij op termijn zou vertrekken. En jullie vroegen toen de verschillende mensen op de lokale markt... wat ze daar nou van vonden, van dat vertrek van Mubarak. En dat leverde opmerkelijke reacties op. Laten we daar ook even naar luisteren. Wat vindt u ervan dat uh, Mubarak nou, niet meer terugkomt als president? Ik hoop dat hij blijft. Ik hoop dat hij blijft. Ik hoop dat hij blijft. blijft. Ja, Goede man. mannen denker. Dat is een, uh, een, uh, iemand die zorgt voor, voor ons. Ja, Khamis dat uh, was jouw geboorteplaats. Toen wij dat hoorden, waren wij daar heel erg verbaasd over dat uh, gewone mensen nog hmm. altijd wel een, een grote waardering voor Mubarak hadden. Terwijl hij in het Westen dacht dat iedereen van hem af wilde. Hoe kwam dat? Eén, um, omdat uh, je ziet nu wat er gebeurt: de, de, de uh, islam die komt heel duidelijk in beeld. En mensen hebben een hele andere totaal ideeën over het land, hoe de land mag bestuurd worden. En in, in zijn tijd hadden ze geen ruimte. In zijn tijd heeft hij toch. Uh, er waren veel uh, corrupties, maar het was in ieder geval veilig. En dat is nu wat iedereen nu mist op de straat, de veiligheid. Ja, Dus als je dit, dezelfde vraag nu weer zou vragen, stellen aan deze mensen... dan zou dan het antwoord zijn, we verlangen terug naar Mubarak? Ik denk dat een groot gedeelte van hun van... we zijn niet mee eens met corrupties, maar veiligheid sinds zijn vertrek... die kennen we niet meer. En hoe merken mensen dat, dat het niet meer veilig is? Uh, op de straat, uh, mensen kunnen niet meer lopen. Er is uh, veel wapens op de straat. Uh, veel mensen worden iedere dag uh, vermist of uh, meisjes worden wordt ook uh, gekidnapt kinderen, uh, veel uh, uh, dieverij, uh, aanvallen op zakenmannen, noem maar op. Ja, dus grote onveiligheid. Nou, toen jij vorig jaar je geboortestad Elfaoem bezocht... was de sfeer op straat erg gespannen. Laten we even luisteren naar een fragment uit de reportage van vorig jaar. Ook in de stad waar we nu naartoe gaan, Elfaoem, zijn de afgelopen weekend opengegaan en lopen er zo'n paar duizend uh, gevangenen op straat. Een politiekantoor, die is gewoon dicht. Er dus zit niemand erin. Dat is een bank geweest, helemaal over. Kapot gemaakt en uh, leeggeroofd. Ja, gespannen situatie in die tijd. Aanhangers van Mubarak hadden de gevangenissen opengezet. Ook om chaos te creëren. Duizenden criminelen waren toen op straat. Zitten ze inmiddels weer achter de tralies? Niet allemaal. Uh, er is een groot gedeelte is nog buiten. En, en er is een nieuwe groep bijgekomen. Mensen die dus honger, die geen werk hebben. Toeristische uh, beweging in, in Egypte op dat moment staat op nul. Dus weinig inkomst. Uh, praten over een miljard verlies per maand uh, aan omzet. En er zijn heel veel mensen die dus geen werk meer hebben. En die zijn dus op zoek naar geld. Ja, en dat zorgt voor meer criminaliteit? Absoluut. En ook de, de hele regio natuurlijk staat nu onder vuur. Er komen heel veel wapens van uit Libië bijvoorbeeld, binnen Egypte, dat is ook iets die we niet kennen. Dus iedere dag wordt uh, een groot vrachtwagen uh, gepakt met, met illegale wapens of automatische wapens. Ja, en, en die komen het land dan in? En... en, en... Die vinden dan aftrek gewoon onder gewone burgers? Dat Hoe gaat dat dan? is uh, inderdaad zo. Door het feit dat je, je bent niet meer veilig bent, dus wat doe je? Dan ga je toch met alle je bezittingen proberen zo een, een, een pistool te kopen... om jezelf te kunnen beschermen. Hm. Als de politie jou niet kan beschermen en de regering die is nog niet stabiel... dan probeer je ook uh, jezelf te beschermen ja, dus dan op die manier. moet je voor jezelf zorgen. Nou, Een ja. jaar geleden constateerde jij samen ook met Richard toen... dat er weinig politie op straat was. Hoe is dat nu dan? Ze zijn wel aanwezig, maar... Um, Um, ze hebben hun macht één verloren. Uh, je, vandaag en morgen, bij wijze van spreken, wordt nu ook geroepen voor een gigantisch grote staking. Dus als je wordt aangehouden van een politieman. Uh, iedereen verwacht dat je dus niet meegaat naar de politiekantoor. Of uh, je mag niet eens op een uh, rode stoplicht gaan stoppen. Dus er is een grote staking, ook gepland morgen en overmorgen. Dus uh, de politie heeft zijn plek nog niet ge uh, gekregen. Uh, de laatste week in de weekend, dus ook in Portside, is dus ook een enorm aantal mensen zijn dood. Tijdens gewoon een voetbal voetbalwedstrijd, wedstrijd, ja. wedstrijd, misschien heb je dat gevolgd. Dat, ja. dat werd gezien ook als een soort uh, ja, repressiemaatregel tegen mensen die in opstand zijn gekomen vorig jaar. Zie je dat ook zo? Ik zie het van beide kanten. Ik zie het één tekort van, uh, van, van de politie. Maar of dat deze tekortkoming van hun werk uh, bewust gedaan is, dat moet uh, gaan blijken straks voor de rechter. Ja. Vorig jaar spraken we in de reportage met Marco. Dat is een neef van jou. Ja. Hij was toen behoorlijk pessimistisch over de toekomst. En we gaan even luisteren naar een fragment uit die reportage van toen. En dan gaan we dat collega laten Hij heeft vond, uh, zijn de opleiding afgerond. En hij werkt nu in een hotel. Uh, in, de, in de receptie, zeg maar. Ja. Ja, Als de toeristische omgeving, als een, een, een, een werkplek, is, is altijd goed geweest. Dat is een goed betaalde baan. Maar kijk wat er nu gebeurt. We zijn nu naar huis gestuurd. Het is dus geen werk. En een grote kans dat we ook onze baan kwijtraakten. Want wanneer komen de toeristen weer terug? Ja, dus je neef was erg somber toen voor de toekomst. Bang om zijn werk kwijt te raken. De toeristen, zei jij net al, die zijn niet teruggekomen. Hoe is, nee. het, hoe is het nu met hem? Nou, uh, we hebben hem eigenlijk uh, uh, gisteren ook gesproken. En uh, zijn mening, dat heeft hij zelf gezegd. Dus uh, misschien kunnen we dat gelijk ja, naar huis. Ik werk nog steeds in hetzelfde hotel als een jaar geleden. Alleen voor veel minder uren per week. De helft van het personeel is ontslagen omdat er geen klanten meer zijn. Er zijn andere hotels die al het personeel naar huis hebben gestuurd... omdat er gewoon geen werk is. De onveiligheid op straat is erg toegenomen. De situatie is vergeleken met een jaar geleden alleen maar slechter geworden. De criminaliteit in tijden van Mubarak was zeg maar 10%, maar nu is dat 100%. Natuurlijk willen we niet terug naar de tijd van Mubarak, maar eerlijk gezegd heb ik wel momenten gehad waarop ik dacht, was Mubarak er nog maar? Toen was het veiliger dan nu. Ja, de criminaliteit dus is dus toegenomen, zegt hij, van 10% naar 100%. Ja. Dat is wel heel erg. Is dat echt waar? Dat is meer dan waar. Dat is dagelijks. Uh, er waren vroeger één incident per maand. En nu heb je dus dagelijkse incidenten. Dus... Uh, uh, vorige week alleen maar vier, vijf meisjes ontvoerd op de straten. Drie, vier zakenmannen. De laatste kwartaal opeens dat uh, ongeveer 21 zakenmannen... met name kopten. Die zijn ook gepakt mm. en voor, uh, uh, onderhandeld voor geld... voor bijna een aantal miljoen. Ja, dus, dus dat is heel veel criminaliteit. Ja. Je zei net al, die politie die zoekt nog zijn plek. Is, is, komt het daardoor of zijn er ook andere oorzaken? Um, dat moet in de toekomst gaan blijken. Er, er is wel mensen die denken dat de voormalige regime... en, en zelfs een hand van buiten Egypte... die wel graag toch het hele land in, in, zo in de rellen houden. En er is ja. wel ook een aantal um, uh, organisaties die zijn eigenlijk ook gepakt. mensenrechtenorganisaties, christelijke organisaties... die staan nu voor de rechter voor uh, het geld pompen in de maatschappij... om rellen te ontstaan. En, maar uh, je zei net ook een hand van buiten Egypte. Nou weet ik dat Egyptenaren nogal van complottheorieën houden... <laughs> maar dat moet je dan even uitleggen. Uh, er wordt gespeculeerd dat komt vanuit Amerika... Of, of vanuit de Arabische wereld. Er zijn heel veel landen in de omgeving die willen... dat deze land wordt verdeeld naar vier stukken. Uh, uh, een stukje voor moslims, een stukje voor kopten... en een stukje tussen de Egyptenaar en Israël... en hmm. nog een stukje in het Zuiden. En er zijn wel bewijsmateriaal... Wordt gezegd, gevonden hm. bij een van deze organisaties voor het uh, verdelen van Egypte. Ja, wat denk jij zelf? De nou, instabiliteit, waar komt dat vandaan? Ik, nou, ik denk min of meer van de voormalige regime. Die, die, uh, kun je, je voorstellen, een leider van het land van 85 miljoen en alle zijn volgers, die zitten nu in de gevangenis voor één jaar. Die hebben geld, die hebben macht. Ja. En die kunnen ook, wel wat destabiliseren. Die kunnen wat, uh, nog wat doen, ja. Je ja. hebt ook een broer in Egypte. Laten we ook even luisteren naar hoe het met hem gaat. Ja. We maken ons erg veel zorgen over de veiligheid. We verplaatsen ons alleen nog maar per auto. Over de straat lopen is te gevaarlijk. Vroeger ging ik na mijn werk met vrienden over de straat lopen. Dat kan nu niet meer. Ik zorg ervoor dat ik zo snel mogelijk thuis kom. Dagelijks worden hier mensen ontvoerd. Ook vrouwen en kinderen. Veel vrienden van ons hebben een beroving meegemaakt. Je kunt zo op straat worden aangevallen. Tegen mijn dochter heb ik gezegd dat ze haar gouden oorbelletjes maar niet meer moet dragen. Ik en mijn gezin voelen ons hier niet meer veilig. Zelfs niet in ons eigen huis. Steeds vaker denk ik, wat heb ik nog langer hier in Egypte te zoeken? Ik ga proberen het land uit te vluchten. Tegelijkertijd weet ik dat dit niet makkelijk zal zijn. Ja, je broer wil graag vluchten, zegt hij. Wat kan je voor hem doen? Nou, ik ben al heel lang mee bezig, bijna, bijna één jaar. Ik heb uh, flink uh, contacten en flink geld erop gestoken om hem uit het land te krijgen. Maar het is niet zo makkelijk. Dus uh, het loopt nog. Ja, je, je probeert hem daar vandaan te ja. krijgen. En ik neem aan dat hij niet de enige is dan. Uh, ik heb gehoord dat alleen het laatste jaar is bijna 100.000 mensen zijn al vertrokken. Ja, dat is een heleboel. Nou, we blikken terug op een jaar na Mubarak. En tot nu toe is het beeld uh, nogal treurig, kun je wel stellen. Grote Absoluut. criminaliteit, mensen die het land willen verlaten, de een destabiele situatie. Zijn er ook positieve zin, dingen te noemen? Um, ik, ik denk zelf dat een van de, uh, van de belangrijkste positieve is wat er nu gebeurt. Iemand, zelfs als ik hier in Nederland, die voor de eerste keer in zijn leven uh, zijn mening mag uiten en kan uiten. Uh, we zijn opgevoed in een, een maatschappij, een islamitische maatschappij, waar je angst, angstig van zelf uh, je, je, je recht spreken. Als je daar recht hebt, durf je niet eens voor je mening te komen. Mm. En dat gebeurt nu. In Egypte en buiten Egypte, en ik vind dat vrij positief. Ja, dus mensen kunnen zich voor het eerst uitspreken, ja. maar dat kan dan ook zover uh, uitslaan dat dus moslimfundamentalisten aan de macht komen. Dat is al inmiddels gebeurd. En uh, dat gaat ook de komende tijd meer gebeuren. Je ziet nu ook groepen ontstaan die nooit uh, daarover gehoord in Egypte. Die staan zijn alleen Saudi-Arabisch. Die willen mensen op de straat aanspreken. Je mag niet je vrouw zoenen op de straat, je mag niet met korte broek. Toeristen mogen niet op de strand met een bikini bewijs spreken gaan zitten. Dat is een van de ideeën die dus uh, misschien ja. in de toekomst in Egypte zal komen. Maar dat komt nu aan het licht, en tot, tot nu toe, of tot, tot het vertrek van Mubarak bleef dat gewoon verborgen. Ja. Absoluut. Dankjewel, Adam Schalki, voor een blik uh, op Egypte... een jaar na het vertrek van president Mubarak. Ja, ja. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1 met Elspet Gruttekke. THE RAIN PLAY ON THE OCEAN top All the THINGS I FEEL I NEED TO SAY can't explain in any other way i need to be bold need to jump in the cold water need to grow older with a girl like you finally see you naturally the one to make it so easy when you show me the truth yeah, yeah, yeah. i'd rather be with you Just say you won't. My pain You're the one thing That I'm missing here I'd rather be with you. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag cultuurfilosoof Evertjan jan Evertjan, het gaat over de vrijheid op internet vandaag. Absoluut. Vertel. Het, ga, het, het, gaat, nou, het gaat eerst over de piraten op internet. En uh, hoe die aan te pakken. Want uh, je weet, er wordt natuurlijk naar hartelust... Uh, met name in Nederland uh, illegaal gedownload... Uh, dat is natuurlijk een doorn in het oog van uh, degene die allemaal uh, kostbare producten maken via film en, uh, en muziek, uh, maar ook mode en medicijnen. Er zijn allerlei producten die illegaal uh, verhandeld worden. Hoe pak je dat nou aan? Nou, uh -huh. uh, prima dat je er iets aan wil doen en internationaal uh, hebben ze er ook, zijn ze er druk mee bezig geweest de afgelopen jaren. ACTA is een internationaal verdrag wat gemaakt is en waarin ze geprobeerd te hebben om dat aan te pakken, ja, om te nou. zorgen dat er dus niet illegaal gedownload wordt. Punt is alleen, ten koste van wat ga je dat aanpakken? Nou, je, je, ten koste van wat? Stel, de, de, de organisatie waar we zo dadelijk over mee gaan praten, Wouter Rutte van de NVPI, de Nederlandse branchevereniging van de entertainment industrie. als het aan hun ligt, dan willen ze illegaal downloaden ook verbieden. Nou, hoe wil je dat nou controleren? Dat mensen illegaal aan het downloaden zijn. Dat kan alleen maar wanneer je toegang hebt tot al het internetverkeer. En precies weet hm. wat we allemaal doen met, zo, met dus elkaar. Dus jij zegt, onze privacy lijkt er een beetje onder te gaan leiden. Ja, moet je je voorstellen, we kunnen nu vrijelijk rondlopen op internet. En straks dan loopt er een, een agent die heeft, als het ware... Uh, elk moment heeft hij de mogelijkheid om te gaan kijken... of wij wel op de juiste plekjes lopen. Okay. En dat doe je dan nou bijvoorbeeld door providers uh, te vragen... om uh, al dat internetverkeer op te slaan, zodat het kan worden opgevraagd wanneer dat nodig is. Nou, dat betekent dus dat wij eigenlijk bij, voor, bij voorbaat al verdachten zijn. Daarom worden al die gegevens verzameld. Ja. En je Zullen kunt we... dus eigenlijk heel makkelijk ja. dat uh, gaan controleren. Ja. Zullen we Wouter Rutte van de branchevereniging daar dan nou maar eens even bij haal, ja, halen? Meneer, meneer Rutte van de branchevereniging van de Entertainment Industrie. Goedemiddag. Goedemiddag. Onze privacy, zegt Evert-Jan Ouweneel. Die gaat nogal lijden onder de maatregelen die u neemt. Nou, er zijn een hoop... Uh, uh verhalen rondom ACTA. Uh, wat je in eerste instantie moet bedenken is dat ACTA een internationaal verdrag is wat uh, binnen de kaders van al bestaande verdragen is gemaakt. En uh, wat ook in ieder geval uh, in Europa helemaal niet de bedoeling heeft om enige wet te gaan veranderen. Dat wat er gebeurt in Europa op het gebied van handhaving, is een hele hoge norm als het gaat over handhaving van intellectueel eigendom, uh, wat ACTA beoogt is omdat die standaard die in Europa en de Verenigde Staten al bestaat... Uh, om die internationaal af te spreken... zodat dat ook in andere delen van de wereld... de rechten van de Europese en Amerikaanse bedrijven... Dezelfde manier beschermd. Ja, ja. nou, meneer Rutte, als ik u mag onderbreken. U, u weet dat uh, er heel wat juristen zijn, inclusief uh, behoorlijk wat hoogleraren. die helemaal niet erop gerust zijn dat dit uh, de gebruikelijke verdragen onveranderd laat. Uh, er wordt wel degelijk is er, uh, grote bezorgdheid dat dit onze privacy-wetgeving wel degelijk uh, gaat tarten. Ja, maar dan, heeft u, dan, heeft, dan gaat het over het Max Planck-instituut. Dat heeft er inderdaad uh, het een en ander over geschreven. Er ligt ook een opinie van uh, de juridische afdeling, de juridische adviseurs van het Europese parlement. Er wordt ook gesproken nu om uh, een advies te vragen aan het Europees Hof om nog eens te kijken hoe zich dat allemaal verhoudt tot uh, de bestaande Europese uh, richtlijnen. Uh, waar het dan over gaat is dat er, naar mening van een aantal mensen, een aantal bepalingen in het verdrag zoals dat nu ter uh, goedkeuring voor ligt, uh, dermate ruim geformuleerd zijn dat ze wat breder geïnterpreteerd zouden kunnen worden. Nou, dat is dan een tekortkoming in die, uh, die verdragtekst. Maar wat natuurlijk veel, veel belangrijker is... is dat het... Het is natuurlijk een, een, een totale fictie... dat de bescherming van het auteursrecht... een belemmering voor de vrijheid op het internet zou zijn. En als het gaat over het, het tegengaan van downloaden uit illegale bron... let wel, dat is in nagenoeg alle Europese landen... is dat al verboden, zonder dat daar uh, die, die enge... Ja enge controles op het internetverkeer zouden zijn, et cetera. Dus we hoeven ons, ons geen zorgen te maken. Ja, meneer Rutte, u praat nogal lang door, dus ik onderbreek u even. Even hoeven we ons helemaal geen zorgen te maken. Uh, nee, kijk, het punt is natuurlijk hoe je dat aan gaat pakken. Uh, uh, dat, is, dat is één punt. Of je het, uh, als je het gaat aanpakken, ten koste van wat. En, en hoeveel controle heb je nodig om dit effectief uh, tegen te gaan, dit illegaal uh, downloaden. En het andere punt is, wat natuurlijk ook een uh, hele discussie op zichzelf is. Uh, wat willen we nou eigenlijk veranderen? We het, uh, wat hebben we liever in onze samenleving? Dat de overheid het recht krijgt om internetgedrag van de Nederlanders te controleren... of dat de entertainmentindustrie met een ander verdienmodel komt. Je kunt natuurlijk ook als entertainmentindustrie uh, het over een andere boeg gaan gooien... zoals andere uh, nieuwe, nieuwe initiatieven al doen en zeggen... Van, we moeten helemaal niet per se nu uh, het geld gaan beschermen. Laten we, laten we de vrijheid gaan beschermen en het delen op internet... en laten we gewoon proberen het verdienmodel aan te passen... op dat vrijelijk delen op het internet. Ja, het u, geeft zelf, u geeft zelf aan dat dat al gebeurt, dat is ook zo. Hè? Als, het, als je naar muziek kijkt, Spotify en dergelijke, er wordt van alles ja. ondernomen... Uh, aan die verdienmodellen... er is echter geen enkel verdienmodel bestand... tegen concurrentie van illegaal gratis aanbod. Hoe je het ook bent of keert... er is niemand bereid om vergaande risicodragende investeringen te doen... als het gewoon de winkel naast je... hetzelfde product voor niks gehaald kan worden. Maar wat, wat nou natuurlijk zo raar is in de hele discussie... Hè? Uh, natuurlijk moet de overheid moet iedereen bewaken en burgers vrijwaren voor willekeur. Maar de burger, overheid moet er ook voor zorgen dat burgers hun verantwoordelijkheden kennen. En waar wetten worden overtreden, dient opgetreden te worden. Maar als het gaat om dat toepassen, hè, en dan, en die wet, hè, dan gaat het over opsporing, handhaving, sanctionering. Dat dient binnen normale kaders te plaatsvinden. Geen concessies aan uh, bestaande privacywetgeving. Dat vinden we allemaal volstrekt normaal. Behalve als het over internet gaat. Want dan, wordt het, dan moet opsporing ja. maar liever achterwege blijven. Hete handhaving en sanctionering ineens censuur. En een bedreiging voor de internet. Oké, okay, maar als het, als het allemaal zo normaal en redelijk is, waarom gaat dan, is dan de ontwikkeling van zo'n verdrag? Waarom gaat dat met zoveel geheimzinnigheid gepaard? En waarom zijn dan toch zoveel juristen er niet zeker op dat het allemaal, in, dat het allemaal koek en ei is? Want het is blijkbaar niet zo heel erg normaal wat, wat hier gebeurt. Het is volstrekt normaal wat er is gebeurd. Als je de Europese Commissie erover. Over, over hoort. Maar die geheimzinnigheid, meneer Rutte... Nee, nee, die geheim, ja, die geheimzinnigheid is volstrekt normaal als het gaat over internationale handelsverdragen. Ook als het gaat over vredesverdragen, et cetera. Daar wordt niet in openbaarheid over onderhandeld. Zijn wij daar gelukkig mee? Nee. We hebben twee jaar geleden in de consultatie van de Nederlandse overheid, die toen ook heeft gevraagd, heel openbaar... Aan alle belanghebbenden in Nederland, elke burger kon daarop reageren. Hoe die in ACTA stond en wat hij daarvan vond, hebben wij ook gezegd. Die geheimzinnigheid waarmee het nu om, om, om hulp is, uh, die doet de uitkomsten en de acceptatie van het verdrag geen goed. Daar zien we nu de resultaten dat van. Maar dat, dat, er over, dat er in de wereldhandelsorganisatie voortdurend uh, uh, allerlei overleggen plaatsvinden die niet... Uh, altijd openbaar zijn, dat is normaal. Aan de andere kant moeten we ook niet uh, de mythe omhoog houden... dat er niemand geconsulteerd is. Er is breed uitgeconsulteerd. Ja. Er zijn heel veel gesprekken okay. geweest, ook in, ja, ook in alle dat landen. Ja, dat is duidelijk, dat is duidelijk. Even jan ben jij een beetje, een beetje gerustgesteld? Nou, wat, wat mij niet geruststelt is dat bijvoorbeeld iemand die mee heeft gedaan... een rapporteer uh, aan het Europese parlement, uh, Kadi Arif... dat hij aftrad op het moment dat er een aantal landen het verdrag uh, rectificeerden, omdat hij vond dat het Europese parlement er niet in gekend was. Wat iets zegt over het hele proces? Waarom mag het niet wat democratischer. Waarom gebeurt zo'n proces niet in een open discussie met de samenleving... over hoe ver willen we gaan in het beschermen van auteursrechten? Ja. Waarom nou, vraag, alleen maar een groepje leiders? Tot slot, meneer Rutte. bij de Europese Commissie neerleggen. Het is, het is uiteindelijk wel open geweest. Er zijn heel veel gesprekken geweest, heel veel consultatierondes geweest. Er zijn conferenties geweest, ook in Brussel, waar iedereen zijn zegje heeft, uh, heeft, heeft kunnen doen. En de eurocommissaris, de grucht, die geeft nu ook aan van... Ja, iedereen die nu al conclusies trekt, uh, laten we nou gewoon uh, ook het gesprek in het, het parlement en de commissie nou, afwachten, okay. et cetera. En er is een nieuwe rapporteur aangesteld. En het is natuurlijk ook een politieke daad van verzet. Want het, het, het bekt natuurlijk op het moment wel lekker op tegen alles wat met internetvrijheid uh, te maken heeft om daar iets over te, okay. over te roepen. Goed, we gaan het hier belaten. Dank u wel, Wouter Rutte van de branchevereniging van de entertainmentindustrie. En even jan Neel die dit appeltje schilderde en volgens mij nog niet helemaal een afdoende antwoord <coughs> heeft gekregen. Even jan dank je wel. Tot zover. Dit is de dag voor vandaag, voor vandaag. Kijkt u nog even op de website. Dit is de dag.nu. En na het nieuws van half vier, de villa. Villa VPRO, Gerr Jochems. Hallo, Goedemiddag. Goed. Goedemiddag. Uh, van minister Schippers van Zorg mogen ziekenhuizen straks winst gaan maken... en die uitkeren aan private investeerders. De manier, zou je zeggen, vindt zij althans, om vreemd geld aan te trekken. En dat moet ook wel, zegt de minister, want de overheid... die steunt de ziekenhuizen financieel steeds minder. Bovendien wordt de zorg daardoor efficiënter, zegt ze, dus goedkoper, zegt ze. Aggressieve durfinvesteerders, en die noemt zij zelf springhanen... Uh, die wil ze buiten de deur houden... Want die kleden de ziekenhuizen financieel uit. Maar lukt dat wel? Vragen wij ons af. En als dat niet lukt, ben je dan niet op termijn bezig de kosten van de zorg te laten exploderen? Waardoor de premies voor z'n hoog moeten. Daarover Arnold Boot, econoom van de Universiteit van Amsterdam. Hij weet alles van ondernemingsfinanciering. Maar nu is het nieuws met Dick Terhark. Radio 1 Het NOS-journaal. De Nationale Ombudsman ziet geen reden om de klachten in behandeling te nemen... van de Poolse ambassade over de PVV. Die partij begon gisteren een meldpunt... waar mensen klachten in kunnen dienen over Midden- en Oost-Europeanen in Nederland. Volgens de Ombudsman is het niet logisch dat de Poolse ambassade bij hem terechtkomt. De Ombudsman spreekt zich uit over het handelen van de overheid... en niet van politieke partijen. Pno ncw vindt de PVV-website voor klachten over werknemers in Oost-Europa onverantwoord. Werkgeversvoorzitter Winkjes noemt de site een vorm van demonisering. Griekenland is akkoord met een nieuw pakket bezuinigingen... in ruil voor miljarden steun door Europa en het IMF. Dat heeft president Draghi van de, van de bank gezegd. Er zijn nog geen details bekend. Griekenland heeft voor 20 maart veel geld nodig... omdat het land dan schulden moet aflossen. En op 96 boerderijen is tot nu toe het Smallenberg-virus aangetroffen, heeft staatssecretaris Bleker meegedeeld. Twee weken geleden stond de teller nog op 76. Op 450 boerderijen zijn verschijnselen geconstateerd die kunnen wijzen op de aanwezigheid van dat virus. En Dat waren de hoofdpunten. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht Eindhoven zijn bij Urmond in beide richtingen de spitsstroken nog afgesloten. Dat komt door een technische storing. Op de ring Amsterdam de A10 richting Zaanstad, 3 kilometer voor de Koentunnel. De A15 Rotterdam naar Gorkum, 2 kilometer bij Gorkum. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort bij de afrit Den Dolde, 2 kilometer. En verderop staat bij Leusten ook een file van 2 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf bij u op deze zender Radio 1. En u krijgt antwoord op heel wat prangende vragen bij het nieuws van de dag. Niets meer over de Elfstedentocht, maar wel. Volgens de Nederlandse hey. Bank hebben we met z'n wow. allen... Ja, jammer hè? Jammer. Zet je eroverheen, Ger? Ja. Want, iets belangrijkers, volgens de Nederlandse Bank... hebben wij met z'n allen veel te veel hypotheekschuld. Maar volgens het NBI, dat is het Economisch Instituut voor de Bouw... kunnen we best nog even doorgaan met hele mooie hypotheken afsluiten. Wie heeft er nu gelijk? Na vier... Het antwoord in ons panel klinkende munt. GELUIDEN. Grieken demonstreren. En de vraag is of zij daarmee op zullen houden. Nu net bekend is geworden dat er een nieuw akkoord is over miljoenen bezuinigingen. Wij vragen dat aan Fred Stroobans, onze europa Waakond. Hij komt dat ons allemaal vertellen. Verder het leven van schoonmaaksters in India vrijwillige euthanasie en nog veel meer. Blijf luisteren dus. En wilt u reageren? Doe dat dan via onze site... villa .no. Dit is Radio 1 Villa VPRO. En dan nu de Elfstede, toch Oh, nee, dat mocht niet meer. nee Mevrouw dan van Volksgezondheid, minister is ze. Zij wil dat ziekenhuizen privékapitaal aantrekken... en winst gaan uitkeren. U hoorde er vandaag al over op deze zender... En de zorg wordt zo goedkoper, denkt ze. Maar wij vragen ons af hoe je voorkomt... dat de cowboys van de financiële wereld hier misbruik van gaan maken. Want die bestaan. Want die bestaan. Ze noemen ze zelfs springha springhanen. Ja. Ja. Want die grijpen prooi, die zuigen ze leeg. Ja, en, en... Gaan we gaan vervolgens weer verder. Precies. En ho hoe voorkom je dat het met onze ziekenhuis gebeurt? Die vraag stellen we van Arnoud Boot... hoogleraar in ondernemingsfinanciering en financiële markt... de Universiteit van Amsterdam. Meneer Boot, telt u ons eens gerust, alsjeblieft. Nou ja, geruststelling, als het over dingen naar de markt brengen gaat... dan moeten natuurlijk alle rode lampen per definitie branden. Niet omdat je tegen de markt moet zijn, absoluut niet. Maar je weet gewoon dat dat extra spanningen oproept. En de zorgsector is de meest ingewikkelde sector die er is. Er is geen sector met meer bewegende wielen. En dan is maar zeer de vraag of als je er financiers van buiten bij haalt... en dat gaat over eigen vermogen, want leningen trekken ze al aan... maar eigen vermogen, dus investeerders, of de belangen... Uh, voldoende parallel lopen. Ben, en jouw... heeft, u, heeft u inderdaad een beetje de angst dat dit een beetje ondoordacht gebeurt? Dat er alleen maar wordt gekeken, er moet nu de banken een beetje op hun geld zitten... privaat geld komen, laten we het maar doen. Uh, al deze operaties, de kans dat er dingen misgaan, is heel groot. En tot nu toe hebben we natuurlijk een track record in Nederland... dat elke keer verkeerd gaat. Uh, dus uh, er is gewoon reden voor heel veel zorg. Uh, op het moment dat je private financiers binnenhaalt... dan gaan er gewoon andere belangen spelen. Ja. Uh, Eén van die belangen is natuurlijk dat je onvoorstelbaar veel omzet wil maken. Een ander is dat je juist die activiteiten als ziekenhuis wil doen... waar je veruit de hoogste marges op maakt. Ja. Over, uh, die, over die ervaringen die we daarmee hebben, zo meteen iets meer. Maar even nog, hoe gaat zo'n durf investeerder, zo'n hedgefund... zo'n zo zo uh, sprinkhaan, zoals mevrouw Schippersen noemt. ze noemt, Hoe gaan ze te werk? Nou, kijk, dit is eigenlijk een soort uh, bliksemafleider waar ze het over heeft. Oh. Het gaat helemaal niet over die sprinkhanen. Het gaat niet over die hedge funds. Het gaat niet over die private equity partijen op het moment dat je privaat kapitaal binnenhaalt, mm -hmm. dus een aandeelhouder aan de buitenkant, mm -hmm. die wil winst zien, die wil een rendement zien op zijn vermogen. Uh, het is helemaal voor de bühne eigenlijk om meteen in te spelen op die springhalen en wie weet wat. Uh, je, haalt een, je haalt een commercieel belang binnen, wat aan de ene kant zaken op scherp kan zetten en waardoor je mogelijk efficiënter gaat opereren, mm -hmm. maar aan de andere kant is er belang op omzet. Er is belang juist om die dingen te doen waar de grootste marge op zit. Er is belang mogelijk om veel risico's te nemen. En dat zijn ontwikkelingen waar we in dat publieke domein... Hè, want zorg mm -hmm. zal altijd in dat publieke domein blijven liggen. Het is in elk land zo. Geen enkel land weet het trouwens goed te organiseren. Dus we moeten niet okay. doen alsof het hier allemaal oh. slechter is dan elders. Dat belooft niet veel goeds. Of nou, ja. Wat, wat het dus betekent is dat het belangrijkste hier is... van inderdaad, hoe is het voorbereid? Mm -hmm. Heb je al de randvoorwaarden en alle problemen heb je die voorzien? Kun je bijsturen kun je bijsturen tussentijds? En kun je terug? Of is u, het onomkeerbaar? U zegt vier vragen. Heeft u het idee dat op alle vier die vragen geen antwoord is gegeven? Nou, er zijn antwoorden gegeven, ongetwijfeld. En wat het voor cel gaat naar de Tweede Kamer... is misschien net naar de Tweede Kamer gegaan. Mm -hmm. Men zal antwoorden hebben. Papier is buitengewoon geduldig. Uh, ik ben voorzitter geweest van de ser commissie die zich met die marktwerking heeft beziggehouden. En we hebben uh, anderhalf jaar geleden een rapport uitgebracht. En dat heet de overheid en markt. Ja. Het resultaat telt. En dat, de, de subtitel was voorbereiding bepalend... Voor succes. En ja. in het politieke proces, daar speelt toch altijd opportunisme mee. Er is nu dus schijnbaar de mogelijkheid om dat door de Tweede Kamer te krijgen. Van dat moment moet je gebruik maken, maar dat staat op gespannen voet met goed voorbereiden, want dan heb je misschien ook je eigen oppositie gecreëerd tegen je voorstel. Ja. Dat opportunisme, het niet goed kunnen uitvoeren van dergelijke, buitengewoon complexe mm -hmm. operaties, en het inspelen hoe je, hoe je kunt bijsturen, want je kunt niet alles voorzien. Dus hoe nou, kun je bijsturen straks? Dat is het punt, hè? want wat, wat wat u eigenlijk zegt is, je moet het goed voorbereiden... en vervolgens er moet gedegen toezicht zijn. En het dus is in Europa goed geregeld. Nee. He, er moet toezicht zijn, je moet kunnen bijsturen als overheid... en je moet eigenlijk ook nog terug kunnen als overheid. Want, want het is een illusie omdat je weet dat nergens in de wereld... echt nergens in de wereld, we tevreden zijn hoe het geregeld is. En dat is niet omdat overal slecht bestuur zit... of in Nederland overal slecht bestuur zit. Dat is omdat die zorg een hele complexe sector is... omdat u en ik disciplineren die sector niet... Wij willen altijd meer zorg. Wij willen ja. voor ons kind altijd de volgende, de volgende behandeling. Wij willen altijd het duurste, laatste medicijn. En, snel. Dus, en dat is precies wat die private investeerder eigenlijk ook wil. Mm -hmm. Dus waar is de poortwachter? En we hebben daar verzekeraars tussen gezet in Nederland. En die verzekeraars die kunnen hun rol nog niet uitvoeren. Daar zijn ze nog niet in geslaagd. Daar zijn ze nog niet genoeg, goed genoeg in geoefend. Ze, zijn, ze hebben ook regionale monopolies. En het is maar de vraag of ze niet onder één hoedje straks gaan spelen. En, en waardoor... waardoor die controle toch effectief weer ontbreekt. Dus we moeten dit onvoorstelbaar voorzichtig doen. En even moeten... over die in, in, in, meneer Boot, even over die investeerders. Hè. U zegt, er wordt ingespeeld op... Nou ja, ik, ik zou zelf bijna uh, aangevuld hebben op de onderbuikgevoelens hè, wat ja. betreft de sprinkhanen. Ja. Maar ze zeggen nou juist toch altijd dat je ruwweg twee soorten investeerders hebt. Zij die er zijn om op lange termijn te investeren en er over twintig jaar nog uh, te zijn. En deze hedge funds, die equity uh, firma's, die <coughs> snel geld erin, snel eruit. Ja, maar dat is, het, het is zo, um, met excuus, zo kort door de bocht die schets. En die politiek brengt mm -hmm. ook altijd die schets. Mm -hmm. Bijna al die, uh, wat zij zien als, als springhanen, als private equity partijen, dat zijn partijen die op zichzelf waarde willen toevoegen. Mm -hmm. Het is een uitzonderingsgevallen dat er van die rare acties plaatsvinden door die private investeerders die volstrekt niet in het belang van die bedrijven zijn. Mm -hmm. Dus dat zijn uitzonderingssituaties. Maar waar het mij om gaat is in het belang van die bedrijven zeggen. Maar dan heb ik het in belang, niet zozeer van de schatkist... Ja. dan heb ik het in belang van een bedrijf... wat zoveel mogelijk waard is. En dat ben je als je veel meer verrichtingen doet. U bent als je eigenlijk veel bang dat de explosie doet. die ze nou juist tegen willen gaan... de explosie van, van zoveel zorg die ze proberen tegen te gaan... Hè, door ja. zorgverzekeraars in te laten kopen en zo... dat dat ontzettend gaat gebeuren. Dat er juist een explosie aan handelingen en dus aan, aan kosten komt. Dat, dat, dat is dus dat volume-effect, groter volume. Effect, hè, grote volume. Mm -hmm. Dat is het grote risico. Tegelijkertijd, en daarom... Ik ben niet tegen markt, maar ik, ik, ik leg de voorbereiding. En, en dit moet gewoon voorgelegd worden aan een, aan, een, aan, een, aan een groepje... wat het permanent gaat monitoren en wat ook die hele voorbereiding... nog eens heel kritisch tegen licht houdt. Dat kan niet binnen dat ministerie goed geregeld zijn. Daar zijn is ze de dat kennis niet van niet. plan? Weet u dat niet? Weet, staat, weet u of er iets over bijvoorbeeld in die wet staat? Hoe dat permanente toezicht, dat vinger aan de pols, uh, ja. uh, hoe, dat, hoe dat geregeld is? Nou ja, natuurlijk staat er op papier dat het geregeld is. En er is een toezichtsorgaan in die, in die zorg. Maar... Maar ik kan u zeggen, die scherpte ontbreekt. De scherpte ontbreekt absoluut, hmm. en, en dus je moet je moet echt een, een drievoudige waakhond er eigenlijk op zetten, maar je moet ook dus tussentijds absoluut kunnen bijsturen en dat bijsturen, het terug kunnen, et cetera. Nou, dat zijn dus zaken die je niet goed regelt. Ja. en da, dat vereist een voorbereiding. waar deze minister onvoldoende de tijd voor heeft gehad om, om om dat te doen. En dus, ik dus, het klinkt alsof ik Bart gewoon negatief ben, maar markt op zichzelf kan natuurlijk disciplineren. Als je het maar in de hand houdt. De de hand houdt. En laat ik ja. één voorbeeld misschien nog even geven. Het feit dat ziekenhuizen leningen kregen van banken. Ja, leningen. Ja. Ja, dat, dat, dat is al praktijk. Dat heeft disciplinerend gewerkt. Want die banken die dwongen die ziekenhuizen... om een verzoenlijke financiële verslaglegging te hebben. En tijdig financiële data op te leveren. Dus daar heeft disciplinering van de markt gewerkt. Dus de markt ja. kan werkelijk zorgen voor verbeteringen. En maar, banken dat, die zijn dan voor de lange termijn verbonden aan een ziekenhuis. Ja, maar dat, nee, dat is... Dat is te kort door de bocht. Want dan zijn we terug bij die discussie. Dat, dat 99% van de beleggers en van de investeerders zijn dat ook. 99%. Maar dan toch even een vraag. U zegt banken hebben een disciplinerende werking. Want die vragen van die ziekenhuizen dat ze laten zien dat ze hun zaakje op orde hebben. Ja. Maar dat zal een private investeerder toch ook willen? Absoluut. Dus, dus die daar, zal dat toch ook vragen? Absoluut. Maar dat, dat, daar zit dus het voordeel. Het, het, het, het, het, waar zitten de risico's? De risico's zitten dat die private investeerders er belang bij hebben. Om het ziekenhuis zo waardevol, te, waardevol mogelijk te maken. En dat betekent meer verrichten. Dat betekent de duurste ja. verrichtingen, niet de lage marge verrichtingen. Dat betekent dus een belang wat niet parallel loopt... met het belang van de staat der Nederlanden. Nee, want mevrouw Schippers, dit kabinet staat gelijk vooraan met boetes... als de afspraken over productie, hè, over omzet, als die overschreden worden... Ja, maar tegelijkertijd, tegelijkertijd staat er in de uitgelijkte voorstellen, staat in, tegelijkertijd staat er in de voorstellen dat allicht moeten die investeerders invloed hebben. En allicht mo moeten ziekenhuizen keuzes kunnen maken. Mm -hmm. En als zij de ene verrichting niet doen, dan moet een ander ziekenhuis die verrichting maar doen. Ja. Dus dit is, dit, is, dit is echt voor de bühne. Er zijn natuurlijk, dit, dit wetsontwerp zit natuurlijk niet stupide in elkaar. Er is rekening gehouden met feiten... Dat nou die, ook die, weer niet. Ja. Nee, nee, dat, laat ik... Nee, daarom ik, ik, ik, ik, ik hecht eraan om aan de ene kant te benadrukken dat de markt een rol kan spelen, ja. maar tegelijkertijd dat het niet erg is als je hier nog vijf jaar extra tijd aan besteedt om dit door middel van experimenten op de meest optimale wijze te doen, want tot nu toe is het elke keer mislukt. Wat is de belangrijkste fout die ze op korte termijn zou kunnen voorkomen? Nou, de belangrijkste, de belangrijkste fout is dat je, dat je het grootschalig doet. Grootschalig. Dus dat betekent dat je, dat, je, uh, dat je eigenlijk niet meer terugkomt. Dan heb je een stelselwijziging eigenlijk. Dan kun je niet meer terug. Je moet het, uh, je moet het toch kleinschalig houden. Waardoor je, waardoor je van fouten kunt leren. Uh, je moet afspraken maken dat de overheid zijn gedachten kan veranderen. En mm -hmm. dat is voor een investeerder buitengewoon vervelend. Dat de ja. overheid van gedachten kan veranderen. Maar het leerproces kan zijn dat je het op een bepaalde manier niet meer wilt. Terwijl je het nu wel inzet op die manier. Als je en... dat doet, ik begrijp dat u dat zegt natuurlijk. Maar dan schrik je inderdaad investeerders af, dan krijg je dat geld natuurlijk niet. Dan, dan denken mensen, waarom zou ik zeggen? Nou nee, voor alles is een prijs. Dus dat betekent dat, betekent dat die investeerder een, de investeerder, een wezen uh, het is minder attractief voor die investeerder, maar hmm. dan, dan, vereist die, dan, dan vereist die daarvoor compensatie. Hmm. Maar dan heb je in ieder geval voor jezelf ingebouwd zeker als je het ook de schaal waarop je doet beperkt, dan heb je je voor jezelf ingebouwd dat je een leertraject hebt ingebouwd. Dan heb je ingebouwd dat jij de toekomst ook niet weet. Dat je aan het experimenteren bent eigenlijk. En dat je nog terug kunt. Dat zijn allemaal elementen die op zichzelf geld kosten... maar ons behoeden van een ontwrichting van het stelsel... die ons zoveel meer zal gaan kosten in die toekomst als we het nu niet goed doen. Heeft u per saldo uh, uh, uh, vertrouwen in de afloop... Uh, nee, als het, uh, als, het, uh, als het nu op deze manier wordt ingestoken, heb ik daar geen vertrouwen in. Uh, dit is, uh, het lijkt mij dat u nog een mooie taak wacht om de Kamerleden die zich hierover moeten gaan buigen. En misschien straks de Senaat nog eens even voor te lichten. Misschien. Nou ja, ik, ik, ik, ik, neem aan dat dat, ik neem aan dat dat ook wel gebeurt. Ik heb, ik heb niet de indruk dat, dat ik genegeerd word. Eh, maar eh, ik, ik heb grote angst voor politiek opportunisme. En politiek op opportunisme iets kunnen doorheen kunnen krijgen op een bepaald moment. Ja, de risico zit er. En de zorgsector is de meest ingewikkelde sector. Het is de sector waar je het voorzichtigst moet zijn... met alles wat met marktwerking te maken heeft. Ondanks het feit dat marktwerking wel degelijk kan zorgen voor grotere efficiëntie. Helder.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 Tijd voor Metropolis Radio. Veel jonge ouders proberen het allemaal perfect te doen, de verdeling tussen werk en gezin. Maar in de praktijk blijkt dat met bezuinigingen op de kinderopvang en de economische crisis helemaal niet zo makkelijk. Hoe doen ze dat elders in de wereld? Dinsdag kon u al horen dat de gegoede middenklasse in Pakistan onze problemen absoluut niet zal herkennen. De krant van de dag wordt besteld, net zoals het ontbijtje: Een toasts en uh, jam en twee eggs omelet. En terwijl de bediende zijn kleren alvast klaarlegt, inclusief zijn sokken en onderbroek, het water in de douche op de juiste temperatuur laat komen, zijn boterhammetjes voor kantoor smeert, leest de heer des huizes, zijn krant, in bed, en geniet van zijn ontbijtje. Mm, great life. Maar al die bedienden die dit soort gezinnen ondersteunen... hebben zelf natuurlijk ook weer een gezin. En hoe regelen die koks en schoonmakers hun gezinsleven dan weer? We gaan naar Delhi, India... waar Aletta André een dag meeliep met zo'n schoonmaakster. Het is 7 uur s ochtends... Ik ben bij Bulbul thuis. Bulbul werkt net als duizenden andere vrouwen in Delhi als huishoudelijke hulp. Maar voordat ze aan de slag gaat, moet ze eerst nog haar eigen huishouden op rolletjes hebben. Het is een klein huis, het is één kamer eigenlijk. In de ene hoek een gasvernuis, uh, er staat een bed in de andere hoek, de televisie staat aan en uh, haar man ligt op een matras op de grond. Ik heb vier uur in de buurt. Dus ze staat zelfs om vier uur ochtends op. Dan doet ze de afwas, ze wast kleren, ze maakt thee. Ze stuurt haar jongste kinderen naar school. Haar jongste twee dochters zijn negen en dertien jaar oud. Dus die zijn al naar school vertrokken, net voor zevenen. En haar man is ziek, dus daar moet ze ook voor zorgen. Ja, en dan rond acht uur ochtends is ze klaar om naar haar werk te gaan. Hoe gaan we? Per wat om wat te heeft geluk, want uh, zij kan dus gewoon naar de werk lopen. Ze, ze werkt in drie huizen, dus in totaal voor drie huizen verdient ze uh, 3.500 roepies. Dat is ongeveer 50 euro. Per zat ook al meer lekker te bood cadeau dat hij sang te tellen. tina daar binnen. Perlet daarop was ze zegt zelf dat uh, haar man ziek is geworden omdat hij uh, simpelweg te veel dronk. Een al te bekend verhaal uh, in India. Dat de man zich ziek zuipt dus eigenlijk, en de vrouw zich ondertussen te pletten werkt... in zowel het huishouden als buiten de deur om rond te komen. Het is duidelijk een beetje pissig op hem. Die, die mannen die zuipen al het geld op en daar ben ik nu mooi klaar mee. Het is het eind van de dag en we zijn in huis nummer drie... Hier woont een jong stel, een vrouw die vandaag buiten huis werkt voor een hulporganisatie, en haar man, Valé, een fotograaf die grotendeels vanuit huis werkt. Is, is het nou echt nodig om uh, elke dag iemand in je huis te hebben om schoon te maken? Uh, things like washing clothes is a problem, so but it's better to have the house uh, clean and things in place. Dus het zou misschien niet echt nodig zijn... maar het is wel fijn als alles schoon is uh, als je thuis komt. En uh, wat hij ook zegt, en uh, dat is waar... Uh, een Indiaas huishouden kost best wel veel tijd. Kleren wassen, dat gaat gewoon met een uh, emmer en een baksteen... op de badkamervloer. Een Indiaanse maaltijd heb je ook niet 1, 2, 3 gekookt. Zelfs een kopje thee, dat kost uh, al gauw 20 minuten. Voor mensen die uh, zich geen hulp kunnen veroorloven, zoals Bubbel zelf... is het dus een hele klus. Uh, vandaar dat ze elke dag om 4 uur ochtends opstaat. Bye. Bye. ga Het is vijf uur s middags. Het begint bijna donker te worden. Bulbul is klaar met werken. Maar daarmee eindigt de dag voor haar nog niet. Want nu moet ze water halen, kleren wassen, de afwas doen. En daarna weer eten koken voor de hele familie. Ja, ze zegt zelf toen haar man niet ziek was, toen hielp hij haar op zich wel met boodschappen. Af en toe maakte hij ook thee. Over het algemeen zegt ze dat ze de rolverdeling dus eigenlijk wel normaal vindt. Het is tien uur s avonds als ze eindelijk klaar is met koken voor de hele familie. Iedereen heeft gegeten en dan kan ze zelf ook eten. En heeft vijf, zes uurtjes uh, slaap voordat het hele feest weer opnieuw begint. En vanavond Metropolis TV over mensen die in verzet komen. U ziet onder meer rookactiviste Audrey Silk in de hysterische anti-rookstad New York. En vegetariër Zhang die in een zelfgebouwde wereldbol Toyota kriskras door China rijdt... om vleeseters op andere gedachten te brengen. Vanavond op Nederland 3 om 5 over 9. Dat zijn de diazepam. Kijk eens hoeveel ik het erop op aangepakt heb. Diazepam. Ik zie inderdaad... 9 doosjes met uh, capsules. Daar neem ik er honderd van en die maak ik gewoon met de koffiemolen. Een ouderwetse koffiemolen heb ik nog, een elektrische. maak ik dat fijn en dat doe ik door een beetje vlaag. En dan die capsules van die depronal, die trek ik dus open. Die meng ik er ook door je. En dat stik ik dan in. Dat, dat gaat er gewoon makkelijk in. Ik heb een goede cognac gekocht. Kijk maar. En Ik neem nog wel eens een, een cognac. Maar oh, Die hebt u al staan. Ja, die al staan. Ja. Kijk, zie je? VSP. En dan doe ik zo'n heel glas heeft hele beker vol. Helemaal mooi, mooi er vol. Het brandt wel in je keel, maar dat slik ik achter elkaar door. Daar dus heb ik geen moeite mee. De vrouw die u hoort weet het zeker. Ze wil euthanasie. Maar de 76-jarige Len Pardul is niet ziek en leidt ook niet. Althans niet volgens de medische criteria. Eind december waren we bij haar en ze vertelde ons toen dat ze al haar hoop had gevestigd op haar huisarts. Deze week is de Week van de Euthanasie. Reden voor ons om terug te gaan naar Lent Pardoule. Heeft het gesprek met de huisarts iets opgeleverd? Luister naar ja, een verslag van Jan, Jan Maarten Durvorst. Ik, ik mag u niks geven, ik kan niks doen. Ik ben een gezonde vrouw. en uh, ja. Hij had overleg gehad met zijn collega, maar daar, daar is niks uitgekomen. Er is niks uitgekomen, dus. Niks uitgekomen nee, nee. nee. Dus u bent nog steeds even ver, eigenlijk? Ja. ja. Ik heb gewoon de middelen in huis. Dus uh, ik kan het zo doen als ik dat wil. Waren uw kinderen daar ook bij, of niet? Nee, mijn kinderen waren er niet bij. Nee, nee. Nee. Ik heb ooit een keertje een uh, zelfdoding gedaan. Er is toen heel veel gebeurd. Daar wil ik je niets over vertellen. Dat heeft met mijn kinderen te maken. Daarom zijn ze zo kwaad. Maar, uh, maar, ja, maar... ze zijn kwaad omdat u hen ja, niet nee, dat ik, dat heeft is... ingelicht. Ja, ja, ja, dat is ja. het. Ja. En ik ben nu zo lang alleen. En zij leven hun eigen leven. En ik zie ze weinig. En, uh... Maar was het feit dat u uh, riep... Dat u de winter niet zou overleven. Een roep om aandacht dan misschien? En misschien, ja. En misschien maken jullie dat ervan, maar nee, nee, dat vraag ik aan u: wat denkt u? Nee, ik nee. Heb, ben. Uh, nee, ik had liever eigenlijk geen aandacht uh, willen, willen hebben. Hoor, dat, uh... Nee, nee. U vindt die aandacht vervelend? Vind ik vervelend, ja. Ja. ja. Want er zijn veel meer mensen met die, die, die, die dat verplanten, dat weet ik zeker. Maar ik ben toevallig, nou ja, half flap uit. En... <laughs> ja, ik wou gewoon even horen hoe, hoe het gegaan was sinds, sinds die uitzending eigenlijk. Ja. Ik heb wel veel reacties gehad. Ik zei ook nou, ik vond het heel vervelend. En waarom? Ze vonden het goed. Wat vonden zij goed? Dat heb ik eigenlijk niet eens gevraagd. Wat ik verteld heb over mijn zusje en zo, dat, uh... ja. Ja, dat viel wel op. Ja, dat is gebeurd. Ja. Vonden ze u ook dapper? En ze vonden het wel moedig. Maar uh, hebt u nu ook al een datum? Dat heb ik niet. Ik wil er geen jaren meer mee wachten. Maar ik, zelf mijn... ik wil niet gaan, gaan wachten tot mij um, iets gaat overkomen... waar ik uiteindelijk uh, aan dood zal gaan. Ik heb uh, met mijn moeder mijn kinderen trouwens ook... een hele akelige ervaring daarmee uh, opgedaan... Dat heeft mij toen eigenlijk aan het denken. En toen leefde mijn man ook nog. Dat hebben wij afgesproken. Dat zal ons nooit gebeuren. Ik wil nooit in de handen van artsen terechtkomen. Nee. Daar heb ik nog steeds grote angst voor. Dat is mijn grootste ja. angst. Ik ben alleen. Dan als je wat overkomt. Ik doe veel vrijwilligerswerk in een verpleeghuis. Ik zie wat je kan gebeuren. Als je zo'n broertje hebt gehad bijvoorbeeld. Dat kan mij ook gebeuren. Ja. Nou, dat wil ik niet. Dan ben je afhankelijk. Het is verschrikkelijk. Nou, kijk binnenkort. Kijk, ik... Uh in 22 februari en 22 maart... Dan zei ik heb al twee kleine kleinkinderen. Dan hebben ze een, een, een musical op school. Oma kom je ook kijken, dus dat ga ik ook zeker nog doen. Dat ja. was belangrijk voor u? Ja, zeker. Ja. Ja. Want de kleinkinderen weten niet van uw wens. Misschien. Nou, ze weten wel dat ik... Want een van mijn kleinkinderen vroeger was, oma, waarom heb jij geen opa? Zei ik zei, ja, mijn opa die is heel erg ziek geworden en is doodgegaan. En, uh, maar ik, ik ben heel erg verdrietig om, ik wil heel graag naar opa toe. Maar nu komen er vanaf 1 maart uh, komen er, geloof ik, uh, mobiele teams voor euthanasie... voor mensen die, die niet goed bij hun huisarts uh, terecht ja, kunnen. Ja, dat is, dat is als mensen uh, euthanasie krijgen bij lichamelijke ziekten... U voldoet niet aan de zorgvuldigheidscriteria... omdat u niet, ja, uh, zijn, omdat ja. u niet ziek bent, niet ben uh, ongeneeslijk ben ziek. Ja. Ja, en, en omdat u wat, uh, wat mee te dragen. Ja. En daar heb ik heel, heel veel last van. Ja. Maar, maar omdat het niet onder depressie of een andere geestelijke aandoening valt? Nee, ik ben, ben, niet ik ben niet depressief. Nee. En ik ben niet, uh, geen psychiatrisch patiënt. Nee. Ja. En dan kan u niet geholpen worden door een mobiel team? Mijn... Zo is het, ja. ja. U kan door. ook niet naar een de kliniek, dus... Nee, ook niet. Nee. Nee. Nee. nee. Ik ben gewoon klaar met leven. Ik vind, ik vind mijn leven voltooid. Ik, ik mis mijn echtgenoot heel erg. Ja. En uh, dat, dat, dat is iets. Ja, ik, ik, uh, ik vind zelf dat ik eronder lijd. Ik, ik ben al zo lang alleen. Ik ben zat. Ik ja. wil vertrekken. U luistert naar een verslag van Jan Maarten Deurvorst. Zo is dat. En zo betekent is de villa terug na het nieuws weerverkeer en ster. Met ons panel Klinkende Munt. En met Eurobureau Fred Strobans met het laatste nieuws over Griekenland. En wat er zoal verder in Europa speelt. Tot zo. Zes weken staken de schoonmakers al. Wat willen wij? Respect! Maak zien! Maak zien! Maak zien! Maak zien! Maak Ze willen meer loon en eisen respect. Geld is maar betrekken. Het is dat je het nodig hebt. Hè? De meeste mensen in Nederland die onder de armoedegrens leven, hebben een baan. Die combinatie van liberalisering van de markt aan de ene kant... en flexibilisering van de arbeidsmarkt aan de andere kant... die combinatie heeft het giftige mengsel opgeleverd... dat we nu de werkende armen kunnen noemen. Argos over de werkende armen. Ik doe mee, Jullie al. Zaterdag van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.